I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride gister af. Uh, goedemorgen kan nog wel heerlijke kruidnoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En deze kant nog wel zo. De Heer Stuij, de heer Paardenkoper en de heer Koper. Ja. Um, en we zijn begonnen met uh, Queen met bicycle Race. Dat heeft even een uh, reden. Want vorige week na de uitzending uh, spoedden wij ons uh, naar uh, Bloemendaal toe, naar de galerie. <lacht> ja, Tino zit al te lachen, maar... En ik had het, uh, gewoon een te, uh, te, te uh, slecht afgestelde fiets. Dus bij de eerste beste verkeersdrempel die de heer Loogman nam, uh, was het uh, gewoon uh, reglementair uit het wiel rijden. Dus, uh, en dat uh, voor iemand uh, die <lacht> gewoon zich uh, geoefend is die drie keer de week nog ergens naar Bentveld heen en weer rijdt... wordt gewoon uh, Falikant op de zeeweg afgereden. Nou, het ja, was een rijende beuldrug. We zijn eruit, er hè. Jij bent... Uh, dat ik... Kijk, ik was op de scooter. Lola, ja, ja, ik... Ger heeft een mooie fiets met 48 versnellingen. Maar Frank... Ik zeven... Frank heeft helemaal een fiets van gietijzer gemaakt. Die komt ja. niet eens <laughs> een zesheuvel over. Daar komt, de normaal mensen kan daar niet oh, mee wegkomen. En die reed ongeveer drie keer zo hard als Jaap. Ja, maar ja, laat, jongens, even één, sorry hoor Jaap, maar je ja, gaat ja. toch wel weer verdedigen. Jaap, ja, je hebt in de categorie Jaap is natuurlijk gaat met, met kranten, en, ja. uh, de, dus die gaat op de fiets. Maar Jaap is van de korte afstand, dus je doet 20-42 in uh, ja. en dan gaat hij 20-42, ik al naar PW, dat is 150 ja. meter, dat ja. Ja. weer. Dus hij is de korte, van korte, die korte, voor ja. ja. het bouwieren. Interval, eigenlijk een short, interv short track Jaap. Ja. George zei, ja op de fiets. Ja. Als, hij, op een gegeven moment als hij naar aan moest fietsen... ligt zijn kop eraf. Ja, Z'n hongelagen ja, ah, bij, ver... bij de Kenne-Bardaan. Hij betrokken niet meer. De... Hij kwam daar binnen. Hij kwam heigend binnen. We gingen naar Walter. Ja. En hij kwam daar heigend binnen. En toen is hij op een stoel gaan zitten. We hebben hem niet meer gehoord. Nee. <laughs> twee nee, rondjes ja. gelopen. Ik heb wel hele mooie... Walter Zaltse explicities <laughs> voor de afgelopen. Prachtig werk, jongens. Luisterplaats van collega Ja, ik heb een mooie... De type fotografie-blauwdruk. Ja, dat doet wel ja, goed, hoor. Heel mooi. Heel mooi werk. Ja, er kwam even iets tussendoor bij mij als was ik uh, meegegaan. Maar uh, ja, soms moet je ja. wat prioriteiten doen. Ja, dat, is ja kunst, is, kunst is blijvend. Ja, dat is, dat is inderdaad dat is mooi Ja, ja dat kunst is volgende ja, week. Ja. Dan gaan we bij Walter Thuis langs als het weer mag. En kunst is tijdloos. Ja, aha, zeker, ja, ja hoor. jij hoor. Moet jij nog een kruidnootje? Ja. Nou, ja, dat gaan we doen. Ja, die kruidnoten of ja, Kun, kun Over je ons vertellen van die kruidnoten ja, ja, dat zou ik weer zo'n al verhaal. Ik woonde gisteren vooral. dus binnen bij, bij de plaatselijke de winkel, Bruna Winkel, ergens in de, de Grote Krocht. De man heet Sjaak Balkende, dat is de, de, de ondernemer van die winkel. En op een gegeven moment mm. begon ik, uh, hoorde ik, ving ja, ik, ik een leuk. beetje in een gesprek oh. op uh, dat ze iets van, ja, wat weggaven aan uh, kinderen met Sinterklaas of wat dan ook. En uh, toen begon ik een beetje zo over Sjaak Balken te praten, kruidnoten. waar hij zelf bij stond. En vervolgens uh, zegt Sjaak uh, Balken tegen zijn medewerker in de winkel... geef dan maar ook een zakje kruidnoten voor Jaap Koper, want dat is een groot kind. Nou, ik zeg dat is mooi, want dan kunnen we die mooi gebruiken tussen 10 en 12 morgenochtend uh, bij deze kant nog. Ja. Dus uh, bij deze, de kruidnoten worden maar aangeboden door Sjaak Balken, er ligt hier een zakje kruidnoten. Ja. En als ik met mijn hand erin ga, is het zakje weg. Zo'n groot zakje kruidnoten. Ja. En wij hebben nu al vier ja. keer... Ja. We maar. hebben nu al vier keer Sjaak, Balken en Bruna... een grote kop Een één ja. zakje kruid. Wij zijn ook goedkoper. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dit je is, is een enorme neormedia die ik nauwelijks heb nee. nee. meegemaakt. Media-prostitutie, mooi woord trouwens, maar goed zo. Ja. Had je geroerd, die koffie? Ja. Met je vinger of zo? Nee. zeker ik weet het Hey, maar ja, er zit een bastien in, hè? Geen, oh, Geen koffiemelk. <laughs> Hé, hey, zullen, uh, zullen we een stukje muziek ja, draaien? Ja, lijkt me goed plan. Jou, goed plan. want anders uh, komt het uh, niet goed. Deze hele ochtend. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. ZFM, tien over tien. En uh, we zijn hier tot twaalf uur. Met de Kanton show Ik reken het goed. Heel fijn. Wat is dit? Bluff. Holiday in Spain. Nou. maar dat gaat niet door. Doet u toch eens eentje? <laughs>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 Holiday in Spain, Bluff en Counter crowds. Wij hebben hem goedemorgen dames en heren. Mappels ja, um, en beren bijna kwart over tien. En uh, ja, dat is de kant nog wel show, nou. dat klopt geheel. Uh, yeah. Dat ja, is, ja, is geen letter aan gelogen. Vorige week uh, hadden we, de week daarvoor alweer moet ik dan zeggen. Ja. Had Tino het even over de, de, de, de firma Zomerlust, waterdrinker, Piet Waterdrinker. Ja. Uh, waar mijn vader overigens maar dit geheel zei, de nodige meubilair naartoe heeft gebracht in het loop van uh, dat bestaan... Uh, Therapie-waterdrinker of bedoel je ome Simon? Of Simon, dat is een heel waterdrinker. Ja, Pieter ja, is maar... oh, okay, de neef, een andere tak. Oh, oké. Neef van Peter. Akkoord. Maar uh, daar stond, uh, er staan foto's in de klink van deze maand over het hele interieur, dus ik moest daar meteen even aan denken. En ik, toen ik het zag dacht ik weer: van, ja, shit, zo zag het er ook uit. Ja. Geweldig. Ja, we maar het enige he? etablissement wat nu in die trant nog is overgebleven in Zandvoort is natuurlijk uh, Hotel Faber. Ja, precies ja. tapijtjes, ijzeren afspraken, ja, slagen ramen. Ja, dat mooi. Kan je niet verzinnen met een ouderwetse bierpop. Wil je nog twee keer hotel vaardbestellen? Misschien krijgen we een zak kruidnapen. <laughs> Ik heb laten vertellen dat zin zijn de Sinterklaas daar al gezien is. Waar zijn ze uh, eigenlijk, die kruidnoten? Wat zegt u? Waar zijn die kruidnoten? Je ja, die ja, ja, heb ik Oh, ja. Ja, nee, die ja, ja, ja, zegt dat ja. hij er niks dat mee maakt. Nee. Je bent een beetje blij oh, met, een, met, een, met een zak ja, dode, een dode kruidnoten. Dode, dode kruidnoten. Hey, jongens, het vorige week even over uh, dat er een kunstproject was... waarbij mensen, ja, ik een beetje vroeg, maar het moet kunnen dat er een schaamhaar wordt ingezameld voor een... Oh, uh, oh dan hadden wij in het telefoon, telefoon onderdeel even een... Ja, er was, waren zeggen, wat kunststudenten die waren bezig met inzamelen van mannelijk schaamhaar voor een kunstproject. Leuk. Hoor. Even met, dus, maar Ger, ja, jij hebt uh, gedoneerd, maar het ja. is een beetje kort. Uh, nou, het is, is helemaal kaal nu. Het is gewoon, uh, ja, maar glad, uh. het was niet lang genoeg. Het moest minimaal anderhalf centimeter. Dus als er nog mensen zijn, kunnen die bij jou thuis van afkomen brengen? Nee. Oh, jammer. Nee. Moeten ze dan hier komen brengen als mensen het willen doneren? <laughs> en bij jou thuis? Oh, maar ik weet dat toch. ja, dat lijkt me een goed plan. Hé, hey, uh, afgelopen week, uh, Sint Maarten. Uh, ja. Heb je nog bezoek gehad aan de deur? Want het is bij mij vrij rustig. Ik, ik nou, heb, ik heb ja. alleen davel Bob gezien met een uh, fles whisky uh, in zijn handen. M meer niet. Bij jou aan de deur? Ja. Heb je, Bob? Een, heb je niet een reclamespot ja, niet uh, gezien daarover, of niet? Nee, het is bij mij in de voorkant. Aan de achterkant kwam het familie van mij, want je had oh. een speur toch in de tuin gedaan. Ja. Uh, maar aan de voorbeeld is één keer aangebeld. Dus ik heb gewoon pijn in mijn buik van het snaaien, want ik heb het allemaal zelf oh. moeten eten. Dat is niet normaal. Ja, dat je nou. de kruidnoten op. Open... Ja, kan dat je die even. kruidnoten overslaat, Tino. Je ja, kan het goed hebben. Ik zou je zeggen, ik ging uh, weliswaar <laughs> uur nog even naar de supermarkt. Omdat <laughs> <laughs> ik dacht, ja, shit, we kunnen nergens heen. Anders was ik lekker aan het eten gegaan. Maar uh, dus ik denk, laat ik maar wat bagger inslaan voor die kids. Ja. Maar dus alles gewoon ja. naadloos, Lege kristal. Oh, ja, ja. ja waarschijnlijk kinderrijker Ja, spekkies. Dus ja. Misschien niemand. Losse is het enige. doe je niet Nee, pakken? is zo'n zak. Oh, maar dan maar de kinderen dan, dat... dan zelf pakken. Hè? Want anders krijg je weer van... Ja, maar die meneer zit met zijn handen in die zak met spekjes ja. dus. Ik weet nooit waar je geweest bent. Precies. Dus ik laat dan de kinderen zelf. Een, <laughs> maar je ziet altijd wel uh, heel mooi... Dat, uh, de de, de, de opgevoede kinderen kun je altijd zo mooi onderscheiden. De eentje, pakken, pakken er eentje. Ja, ja. We zijn ook blij met een mandarijn. Ja, maar, niet ik, geven. Dank, dank u wel ook. Hè? Ja. ja, dank u wel. Opvoeding wordt aan de deur bepaald. Hé, hey, en uh, zijn jullie het wel eens vergeten? Ik weet nog goed dat uh, toen, wij, toen mijn lief net in Zandvoort woonde, nu kwam natuurlijk aan, wat ben je van een duizend meer, werd daar minder gevierd, of was het vergeten. En toen <laughs> woonden we net en toen zag ze al aankomen, toen is het licht uitgedaan is in bed gaan liggen. Ja, ja. <laughs> dat zal iedereen wel een keer overkomen. Dat je het ja, ja. ja dat moet je. Ja. Kinderen teleurstellen aan de deur. Doe dan net of je niet thuis Ze zeggen ja. nee, Ik kan boven. me er van alles bij voorstellen. Ja. Ach, dat is zo verschrikkelijk. Kinderen teleurstellen aan je deur. Dat weet ik niet. Ja. Ja. Kinderen komen niet te kort tegenwoordig, denk ik. Hey, jongens, hebben het uh, meegekregen. dat vanochtend uh, een, een enorme technische storing bij de ja, NOS is. Dat kan toch niet waar zijn? Nou ja, weet je wat het gek is. Ik heb er nog geen contact over gehad. Een vriend van mij is de baas van NOS. En uh, ik ga hem me ja, me even met rust laten. Want ja. uh, logisch, even wat wat dan zo. Maar, maar het, is dus, ik zag, het duurde even dus de Marcel Geloof, de hoofdrecteur van het NOS-nieuws. Ik ben altijd in de vondenstelling geweest. Ik ben ooit als vroeger. We hebben de kamer geweest. stond zo'n rode telefoon. Daar kon je ook rechtstreeks echt een soort ja, president-telefoon. Ja. Die, die, die stond inmiddels niet meer, want we hebben een ander netwerk. Maar er is natuurlijk gewoon een noodvoorziening. Dus op het moment dat ja. er, ik bedoel, het gaat niet meer gebeuren. Maar stel dat er ooit een atoombom was gevallen. Dan is er in de kelder van de NOS gewoon een generator. Er dus staat. Alles is voor de noodop. Waarschijnlijk ja, was er benzine op. Ja, maar, dus, ja, ik wil dat toch even weten. Dan het, <laughs> nou, dat wil, is toch niet normaal. De hele ochtend zijn ze al het uitzenden vanuit Den Haag. Ja, dat kan dan weer wel. Maar goed, dat, ik, ga, ja, ja, ik, de, ik ga het wel even uitzoeken. Ja. Kunnen we het maar maar hebben... jullie eerste bevindingen in deze zijn dus... dat het uh, de noodgenerator uh, mogelijk niet gewerkt. Ja, uh, ja, dat kan niet anders. Uh, Goedemorgen Nederland... Uh, moesten ze het een beetje voller, want Het was op een gegeven moment drie over zeven. Ik dacht, hoe, hoe zit ik nou een goede morgen? neer? dat het internationaal moet komen. En toen dacht ik al, er is iets mis. ja, nou, ja dus. dus zijn we niet voorbereid ja, ik, op... Ik, ik denk dingetjes. Poetin. Poetin, Poetin hè? Uh, ik, ja. ja, ik Poetin. zet alles op. Zo'n ja, trollenfabriek... Ja, ja, en, en Trump, en Trump. En, en Trump, samen. Maar die kan niet tegen zijn verlies. Nee? nee, die kan niet tegen oh, verlies. Oh, oh, Daarvoor oh. hebben ze nu ook een monopoliespel op, het, op heb de markt gebracht. Ja, dat is wel bizar. Ja, we ja. nou, heb, je dat geweldig, heb je dat gezien of niet? Ja. Nee? Nee, er is een, een monopoliespel ja. op de markt gebracht. Ja. Waarin de bedoeling is niet dat je al die huizen gaat... en hypotheken ja. en iedereen eruit gaat spelen. De bedoeling is dat je snel mag met je geld. Ja. Hebt. Ja. Dus het is omgekeerd, ja, dat is wel omgekeerd monopolie. Dat ja, vind ik wel heel grappig. Dat is voor mensen niet tegen een verlieskunde. Ja. Maar dan nog, ja. als je dan ja. niet al je geld kwijtraakt... en je nog wat op de bank staat... moet je ook... Moet ja. je dat krijgen. Dus de taste de is leuk, ja, ja. maar je verliest nog steeds als je niet alles verloren hebt. Ja, er is al één spel onderweg naar het Witte Huis. Oh ja. ja die is al die is onderweg. En <laughs> ik, heb al, ik moet me ook denken aan Brewster's Millions met, uh, met die ja, film van Richard Pryor. Dat ken, dat ken jij ook in die Jazeker. film? Jazeker. En op basis daarvan is er ooit een televisieprogramma ontworpen. En dat heet The How to Lose a Million met ja. Rolf Wouters. En dan ja, ja, ja. snel mogelijk van je geld kan, ja, ja, ja. uh, Maar het is ook lastig dus om vragen slecht te beantwoorden. Ja. Ja, hey, nog, ik heb nog één uh, uh, opmerkelijk nieuwtje. Ja. Het oplossen van het lichaam in vloeistof ja. wordt toegestaan. Resomeren. Resomeren. Okay. Ja, dus ze flikker je in een bak met uh, narigheid en dan... Nee, uh, Ongeblust kalk. Uh, ja, dan... Nou, uh, gaat iets anders. Oh, je wordt in wolle dekens gepakt. Ach, dan leuk. ga je in een vloeistof, wat 100 tot 150 graden Wat er overblijft zijn je botjes. Die worden dan vermalen. Acord. En wat er overblijft is een soort sapje... En dat oh. mag je mee naar huis nemen. En ik zou zeggen, <laughs> het is geen dubbeldrank. Maar alles, <laughs> <laughs> alles DNA is er dan uit. Dus dan, oh, okay. Akkoord. Je kunt dus gewoon laten weg... Dus ja. Er zit nog een beetje zit een ding bij... Dat op het moment dat je hebt ja. uh, als jij geresumeerd bent... dan is er dus, blijven er bordjes over. Daar wordt stof van gemaakt. Als, een hout, ja. uh, als je een uh, stukje metaal wordt eruit gehaald... Een beetje altijd cremeren. Alleen een, ja. Maar dan met. Uh, loog Heet maar dat toch Maar dan anders. Loog heet dat, geloof ik. Loog, ja. Ik, zie, ja, ik, ja. ik, ik kijk Dit jou even aan. Ja. Zet de hem de maar open. Zet hem ja, ja. maar open. Ik heb hem al ja, open gestaan. Heel goed. We komen er zo op terug terug. Je verdient het. Wat cremeren of regimeren? Allebei. In het loog lijken. voor alles. Het is mooi. Lekker, die kraartnootjes. Leek. Lekker Raartnootje, hè? No, no, no, no, no. geef even terugkomen het resumeren. Jij kiest voor... Waar kies jij voor, Frank? Nou, ik ga... Daar komt wellicht ook de uit. Je moet nu kiezen. Ja, de uit. De pijp uit. Jij gaat gewoon roken. Ik wil niemand belasten met een graf. Ik heb zelf helemaal niets met een graf. Ik ben geloof ik twee keer bij het graf van mijn moeder geweest. Blijft voortleven elke dag in je hoofd. Maar met een graf... Alle maar als hebben... wij nou gewoon toch afspreken hier. Ger eet je mond te verleggen. Het is niet om aan te horen. Dat we, dat, we, dat we allebei een graf naast elkaar nemen. Is dat is <laughs> ik oh ja, Een duo graf. Dat heeft mijn vader ook gedaan. Met Toonlavertu. En die hebben van tevoren een graf uitgezocht. Een en... Je bedoelt de grafsteenmaker Toontje Lafour? Ja, ja. ja die, dat is ook wel grappig. Die dat zal wel een mooi graf hebben. Voor mij heb ik hem wel eens gezien. Mooi ja, graf. Een prachtig graf. Ja. En daar tegenover liggen mijn ouders. En, uh, zij hebben van tevoren al afgesproken... we gaan dicht bij elkaar liggen. Ja. En mijn vader zei, dan ga ik hier lekker liggen... dan uh, ruik ik uh, de zilvermeel... Ja. en ik hoor het circuit. Nou, is de de zilvermeel zilvermeel daar waar het altijd druk en gezellig is. Strijgbaar de zilvermeel. Bas. Het is al de twaalf jaar in verbouwing, geloof ik. Maar nou. Nee, ja, maar verbouwen. ik weet ook uh, wie daar achter zit. Dat, dat is een, uh, ja, die gozer die stucadoort. Uh, maar hij doet ook zijn eigen huis. En het is de, nog niet uh, dat John Williams uh, daar uh, nou, okay, gezien yes. is. Van uh, helpen uh, mijn man is klusser. Maar het scheelt niet veel. Yes. Ja, ja dat, dat wil je ook niet hebben natuurlijk. Nee, hey, dat je, dat uh, even uh, over... Uh, de art, of jouw ja, artiesten bestaan Frank. Antiezer, ja ja Antiezer, maar <lacht> jij hebt natuurlijk best wel heel veel geld verdiend met die plaatjes. Ja, nou, een, een, een enorme enorme zakken, en ja. nog hè, geen ge ja. zakken. Ge helemaal, gehupt, is onwaarschijnlijk. Ja. Uh, is het delen. maar waar? Ja. maar weet je, als je dus wel als je ja. iets hoog in de categorie zit, dan uh, ga je na je dood ook nog geld verdienen. Hè? Weet je wie de meest verdienende artiest is na zijn dood nog steeds? Ik denk Elvis. Nee. Nee, M Jackson? Elvis staat op de, even kijken, vijfde plek. Oh, en Michael? Michael Jackson staat op één. Ja. Hij ja. verdient elk jaar 48 miljoen dollar. Mensen zijn, uh, ja. zijn nabestaanden. Dat is lekker. Dan ben je dood en dan, nee, dan uh, komt de tweede, tweede plek. is goed voor de ja. graf in ieder geval. Ja. <laughs> tweede plek ga je niet raden. Dat is uh, de schrijver van Dr. Uh, Dr. In Dat is een, in Amerika is dat een soort uh, held. Uh, plek drie is degene die uh, Charles Shields, degene die Peanuts, Snoopy heeft ja? tegen. Oh, ja. 32,5 miljoen. Holy Zo. Cow. En dan komt nog Elvis op de vijfde plek en een van de golfkampioen. Maar wie er dus bijvoorbeeld niet is. In... Kobe Bryant komt er nu natuurlijk bij. Helaas de vroeg verleden basketballer. Uh, 20 miljoen. Bob Marley, 14 miljoen. Toch nog. John Lennon. Uh, Freddie Mercury, 9 miljoen. En dan kom je in een beetje categorie armoedzaaiers. <laughs> Marilyn Monroe, 8 miljoen. Maar als je, als je dus familie met van Marilyn Monroe... Ja. krijg je er gewoon elk jaar 8 miljoen over gemaakt. is Fijn. Ja. ja. Maar goed, als jij geresumeerd bent, Frank, dan krijgen ja. we elke jaar. krijgen de kinderen 17,50 euro erover gemaakt? Zoiets. Nee, het is 3,75. Kun je een mooi boek kopen 3,75 euro? Nou, we hebben wel. met, met, ja. uh, met uh, kapelaars hebben we toch wat verdiend. Hè? Ja, kapelaars was wel leuk. Kapelaars ja. was wel ja. leuk. En dan hebben we uh, uh, van het geld. Want we hadden een afspraak met uh, Paul Post in Utrecht. Dat was de. de, de, producer. Maar, de producer. De producer en de muzikale. Uh, die Studio maakte eigenaar en de studio-eigenaar. En hadden we afgesproken, als we nou geld verdienen... gaan we het uh, uh, op een uh, manier uitgeven dat het nut heeft. Dus ik heb een keuken laten verbouwen. En Frank heeft geloof ik een dakkapel gekocht toen. Nee, een badkamer. Dat zeg ik, een badkamer. Ja, en oh, uh, Paul heeft een, uh, een dakkapel uh, laten plaatsen. Dus we hebben er wel goede dingen voor gedaan. Ja, een badkamer, een dakkapel. en uh, ja, dan kom je even Ger, Mag ik je nog eentje vragen? Ik vind het, ik, als mijn kinderen zitten te smakken, dan kan ik er niet tegen. Maar ik hoor je echt, ik hoor je echt smakken. Maar <lacht> kan ik, ik kan er niet tegen. Waarom niet? Ah, ik, nee, ik, krijg, ik krijg kippenvel. iemand gaat zitten Heb jij maken. dat? Ja, dat kan, dat kan ik niet tegen. Dus als je er niet meer stopt, dan ga ik nu weg. Heb je een misofonie? Ja, nee, nee, dat is echt smakker. Ja? Mijn vrouw komt bijvoorbeeld als iemand een ijsje koudt. Ja. Dan wordt het helemaal gek. Dat Nagels over het schoolbord. Uh, ja, dat is wel. Ja, maar ja, je ja. kan niet tegen smakkende mensen. Nee, dat, dat niet misofonie, of niet? Ja, nee, is, misofonie is gewoon als je bepaalde geluiden niet kunt aanhoren. Maar dat klopt. Dat is uh, ja, dit dus. Om... Ja. Nou ja, jij ja. hebt ook specifieke geluiden waar je niet tegen kunt, waarschijnlijk. Nee. Ja. Mensen die aardig ja. tegen je zijn, maar dat gebeurt niet. <laughs> <helemaal>. <laughs> hey, in België was er een man en die reed 87 kilometer met een fiets op de Rijkweg, Rijksweg. Ja. Als ik per daar uur, achteraf was gaan nee, hangen, dan oh, was oh, ik... Wacht even, uh, 70 per kilometer uur. per, uur? per ja? uur? Ja. 87, 87 hè? 87 per uur en uh, hij is 53. Maar hij heeft geen bon gehad. Nee, maar dat komt... Weet je ook waarom? Ja, omdat hij 87 nee. heen waarschijnlijk. Maar op een fiets, 87 nee, nee, nee, km per uur? Nee, het is, hij staat geregistreerd als motorfiets in Duitsland. Ah. Uh, het, het, was namelijk, het is namelijk een speciaal apparaat. Het is een... Het uh, is een spiederlek? Uh, nee, het is een... Uh, uh, een speciale, een goulash-bike. Goulash. Goulash. Goulash. goulash. Ja, een goulash-bike. Ja, een goulash-bike. Ja. Nee, goulash een Orban na. Die, nee. kan 90 km, die kan 90 km per uur. Uh, en dan heb je ah. ook een helm bij op het toestel. Maar het is dus oh, geen... Okay. geen 25.000 euro. Ja. Je moet zelf nog wel trappen in ieder geval. Ja, maar ja. ja ik ken ook misschien. een oud collega van... Hij heeft ook zo'n elektrobike. Ja, Ger heeft een mooie elektrobike. Maar hij heeft ook zo'n elektrobike... waar je geloof ik ook 50 mee kan. Maar er zit een accu op van... 4000 euro geloof ik dat gaat helemaal neer. Ik dacht 4000 kilo. Nou ja, nee, <laughs> ja. maar accu, van vier, een batterij van 4000 dat gaat helemaal neer. Nee, nee, nee, ongelooflijk. Maar zo'n fiets durf je ook nergens neer te zetten. Dat is misschien het enige nadeel van zo'n fiets. Nou, dat heb ik met mijn fiets al. Ja, ja. ja. Dat ik, ik ga van... wel eens uh, fietsen naar uh, naar Haarlem op Maar ik, ik heb hem wel laten verzekeren. Oh, dat wel. En je moet overal moeite vlot eromheen hangen. Ja. En je moet, je, moet uh, uh, je kan dat ding waar, die, waar je ziet, de, de, de ja. display, die kan je eraf halen. Oh, okay. En zonder de, die display. Die, die dan... nou, je kan een beetje die fiets van Jaap Koper hebben, want ja. er zit gewoon fiets als op en er komt eens op. Ik kan hem hebben. 87 kilometer per uur haal ik dus niet, hè? Nee, en je maar wordt ook niet gejat. Tijdens een keer, uh, tijdens een molly-sessie op vrijdagavond, toen uh, zat ik nog met uh, Ruud, God hebben Zijn Ziel, te eten. Uh, hij zat bij Molly te eten. En die uh, werd, uh, werd gebeld dat hij even naar huis moest komen. Een kleine man Levi, een uh, akkefietje of wat ook. Kan ik even jouw fiets gebruiken? ja, tuurlijk. <laughs> Dus hij op mijn fiets en boven de zee staat, moest hij aan het zuurstof. Kwam er iemand met een Jacques pakket. Hij zegt, hoe kan je hier nou fietsen? Ik ben het gewend. Die ruurt hier ook toch een pakje zware check per dag. Maar wie heeft die fiets van jou? Ik heb geen idee, maar het is in vergelijking met een ja, fiets. Dat is wel een zwaar ding. Maar ja, er zit een tandwiel, bromfietsketting. Spaken zijn tien keer, alles is zwaar uitgevoerd. Ja. En, en toen ik hem kocht in een boertje bij de Duitse grens zaten er nog rekken achterop... waarbij aan elke kant een melkbus Echt waar? werd vervoerd op de achternaaf. Ja, en voor ja. zat zo'n rek, van, het kenmerkende rek van de, van de bakkers en slagersfiets. Dat heb ik er dan wel afgesloopt, want toen was die helemaal niet te tillen. Maar ik had hem wel compleet zo'n buikje gedaan in de kofferbak. En thuis zijn <lacht> al die benden er gesloopt. en dan kan ik hem ook makkelijker in het schuurtje kwijt. Maar het is even goed om een zware koffer. Maar welk jaar is die? Ik denk van net na de oorlog. Nee, is voor de oorlog. Ik heb hem laten naam checken. Er oh. is maar één ding in de oorlog dat lichter was dan jouw fiets. Dat is een Sherman tank. Ja. <laughs> maar over uh, snel fietsen, uh, dat lijkt mij erg sportief. Dan komen we toch weer op een Ach, belangrijk onderdeeltje. Hans Botmans ja, ja. Oh, ja, oh, ja, ja, ja een brug, wat een mooie brug. Goedemorgen, hè? Prachtig. Hey Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Hoi, oh, ja, ja. ik hoop dat ik niet smak, want ik ben zo niet nog even snel. <laughs> ja. ja. Kun je ook zo'n tegen mensen die smakken, Hans? Ik kan het nooit <laughs> dat van die stroomstoring gelukkig. Ja, dat hebben we overleefd. Maar de ja, NOS alleen denk ik nog niet uh, helemaal. Ja, maar die zomer noord is het al een paar avonden. De ja. De mensen, mensen durven we niet eens meer een hondje uit te laten. Nee, want. Um, nou, de straflichting doet het niet. Oh nee. Oh, nee, okay. dat, een, dat heeft een punt. Heel vervelend natuurlijk, hè. Ja. Ik zeg er een beetje bijgekomen al van de Grand Prix van Turkije. Ja. De... Ik heb niet eens gekeken, Hans. Je hebt helemaal niet gekeken. Hè? Nee, ja. ik, uh, ik heb niet gekeken. Ja, Rob Slotenmakers zou ja. trots zijn geweest, denk ik, op Max. Ja, dan ja. heb je in ieder geval mooi 2,5 uur uitgespaard bij de kwalificatie alleen al. Want dat ja. duurde uh, even door die regen, et cetera. Nou, Verstappen die uh, werd tweede. Ik heb het nog nooit, eigenlijk nog nooit zo, zo teleurgesteld gezien. Nou, hè. En uh, Stro was het mannetje natuurlijk. Ja ja, daarna maakte hij nog een hele slechte race. Een slechte start. Te ongeduldig bij het inhalen van Paris. Ja, maar het schijnt toch een ander probleem geweest te zijn, Hans. Ja, de voorvleugel schijnt verkeerd af te Precies. Dan denk ik, jongens, in zo'n miljoenensport werken 400, 500 man bij zo'n team. En dan is er eentje die de voorvleugel verkeerd afstelt. Dat kan toch helemaal niet? Bedoel, ja, die moet eens. Uh, ja, nee, nee, nee, dat is natuurlijk wel heel raar. Hè. Een heel klein dingetje en dan uh, dat ja. het daar niet zou gaan. Maar ja. We kregen eigenlijk de antwoorden er niet op, want er werd door uh, pit-reporter Jack Ploy geen, geen kritische vraag gesteld aan, uh, aan Verstappen. We, maar hij had kunnen vragen, bijvoorbeeld, waarom zou Hamilton dan wel goed weggaan? Want die had een wereldstart natuurlijk. Ja, iedereen start in zijn tweeën, in zijn tweede versnelling. Ja, ja klopt. Ja, ja, hij start in zijn één en uh, hadden ze eigenlijk in zijn twee moeten doen. Maar ja, goed, daar kun je van tevoren ook wel over nadenken, lijkt me. Goed, lijkt me ja. Uh, ja, nou ja, strol hier. Uh... Ik zeg een eentje hier en een tweetje daar. <laughs> Ja, die, ja, ja. Ja, mooi hè. Uh, Nou, die Strol was, uh, was snel weg natuurlijk. Maar hij was niet vooruit te branden op die Inters. En uh, werd hij uiteindelijk, ik geloof, negend of zo. Uh, stel dat helemaal niks voor. Hij uh, uh, nou, een prachtige zevende keer wereldkampioen Chappo, Chappo. Ja, briljant die man. Ja, ik wil nog wel even zeggen, want Strol heeft ze toch genesteld in een aardig rijtje. want uh, hij staat derde in uh, de coureurs uh, die aan de leiding hebben gereden dit jaar. Oké. Okay. Uh, wie is er nog één? Dat is natuurlijk uh, onze vriend Hamilton. Uh, met 557 ronden. Bottas 184. En dan komt Stroll met 32 ronden. Die maken niet dus in Turkije. Dat is goed? Verstappen, komt erachteraan en met 31 ronden. Dus hij heeft wel aardig uh, gepresteerd, toch? Ja. ja, maar kom op. Uh, ja. Van de 20 coureurs. Hans, ja. uh, zijn er 17 die een beetje kunnen rijden en dan zeggen ze van drie dat, ze gewoon, dat het pannenkoeken zijn achter het stuur en stonden ze ja. bij die drie volgens de kenners. Maar er zijn er maar twee die een aardige wagen hebben, hè? die Mercedes dus ja, zo kun je het ook altijd uh, uh, vertalen natuurlijk. Uh, nou ja, goed, uh, uh, gelukkig was Red Bull nog wel uh, 1 en twee en ander staakje, dat waren de snelste pitstops. We stappen 2.03 seconden en Albon 2.08 en uh, daarachter kwamen de anderen. Maar uh, daar zullen ze niet echt uh, uh, positiever over zijn geweest, ook, denk ik, na deze race. Nou, nog drie races, hè. twee keer Bahrein één keer Abu Dhabi. Die hebben we het uh, Formule 1 seizoen gehad. Ja. Uh, dus 24 november, 6 december, 13 december. Dus een drie keer achter elkaar krijgen we hem uh, nog in een triple header. En dan, uh, nou, daar zitten we al bijna in maart. Uh, dan gaan we weer, als het goed is, van start in Australië. Ja, en dan uh, in september. Uh... Nou, dan ja. gaan we het hier uh, zien in mijn ja, leven, als het goed is. Hè? ja. We gaan hier natuurlijk ook een paar nieuwe gezichten verwelkomen. Nick Schumach, ja. ja. Van, uh, en ook nog een uh, Rus, een, uh, een nieuwe miljonairzoon, de Nikita Mazepin. Hm. Nou ja, dan zeg je wie is dat nou? Maar hij heeft een paar keer al getest. Uh, maar het is uh, geen enorme goede coureur. In 2019 reed hij met Nick de Vries in de vuren 2. Nou ja, de Vries werd kampioen. Nou, we weten waar die is geëindigd bij die elektrische wagens, geloof ik, nu. En uh, uh, Nikita, maar zijn 18 werd achttiende. Maar goed, zijn vader is rijk geworden door de handel in kunststoffen. En bij Haas, waar hij dan gaat rijden, ja, daar kunnen, ze hem wel, uh, kunnen ze wel gebruiken, denk ik, hè? Nou, ze kunnen het geld wel gebruiken, denk ik. Ja, dat bedoel ik, ja, dan kunnen ze het geld wel gebruiken. Nou, die vader, die, uh, die heeft genoemd, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, het is een merkwaardige jongen hoor, die Master Pin. Want in uh, 2016 uh, uh, testen hij al bij, bij Force India. En uh, in 2019 bij Mercedes. Maar in 2016 reed hij in Formule 3. En daar uh, reed een, een, een, een andere coureur, Callum Illert, reed, uh, uh, voor hem in de race. Maar hij vond dat hij hem in de weg reed. En na de race uh, sloeg hij hem gewoon bam op zijn bek. Ter regen. rusten, ja. natuurlijk. Daarom, ja, daarom is daarom hij heel geschorst nog en zo. Dus, ja, het, is, het schijnt een beetje vreemde jongens te zijn. Hm. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Nou, één dingetje nog over het uh, weekend. Ik heb uh, zelf de, daar veel naar gekeken. De golf, de Masters. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nee. Nee, nee dat was uh, ja, de, een van de belangrijkste toernooien in het jaar. En misschien wel het belangrijkste na de Britische Open. Prachtige overwinning van Dustin Johnson, Amerikaan. De recordscore van min 20. Hij leverde mij ook nog 60 euro op, want ik had 5 euro gezet uh, toen hij nog op 1 tegen 12 stond. Dat was wel even lekker, natuurlijk. Uh, Tiger Woods uh, was er ook in. Maar je uh... sloeg hem drie keer in het water of zo, toch? Ja, drie keer in het water. Tien slagen over een paar drie. Nou ja, dat leek wel. Als... Dan ben je klaar, toch? Ja, nou, ja, dan ben je klaar. Maar je moet door, natuurlijk. Hè? Je, moet, je moet hem afmaken. Ja, tien slagen voor part drie. Ja. Dat lijkt wel om een beetje. Er uh, <lacht> zijn een beetje van die mietjes golf uh, uitslagen. Zijn dat? Ja, dat denk je wel, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, uh, we gaan zien hoe dat. Uh, in maart gaan ze daar alweer uh, golven. En, uh, nou ja, het is de over dat Tiger Woods weer meedoet en het is, uh, misschien iets beter gaat doen. Ja. Uh, nou ja, nog even vooruitkijken op het komende weekend Misschien voor de tennisliefhebbers dus is natuurlijk de uh, ATP Masters uh, belangrijk. Um, alle grote jongens doen mee, behalve, uh, uh, ja de grote jongens doen mee, Djokovic, Nadal, noem maar op. Ja, het is wel te hopen dat uh, een van die twee dan niet wint, want dat zou ook wel eens leuk zijn als uh, bijvoorbeeld een team of een sfeer heeft. Uh, uh, gaat winnen. Uh, het is een hooggedoteerd toernooi en het is leuk om naar te kijken, denk ik tenminste, maar goed. we uh, moeten maar kijken wat jullie allemaal doen, jongens. Kijk eens Frank af. Ja. Tom Okker doet ja. niet meer mee, Frank. Frank vroeg uh, of Tom Okker meedeed, maar die doet niet meer mee. Nee, toch nee, niet? Nee, nee. nee, Frank heeft al een tijdje niet naar tennis gekeken, heb ik het idee. <laughs> nee, Nee, nee, nee, dat is helemaal niet meer mee. Nee, prima. Nou, jongens, nou, dat was een beetje, ik bedoel, uh, veel succes nog met de rest van het... Uh, we spreken hier volgende week, Dankjewel, Hans. Uh, ja, gaat goed komen. Hè. Blijf gezond zet hem op, hè? Yo, yo, hoi, oh. yeah. Dat Dat was Hans. Um, ja, goed, uh, over geld uh, gesproken. Zullen we dan toch nog maar eventjes uh, de kassa... voor uh, de heer Padenkoper nog een keer even laten spekken? Want ik heb hem uh, klaarstaan uh, eigenlijk, uh, eerlijk gezegd. Uh, tenminste, no. dan moet hij het wel doen. Welke hit zit u? Kaplaarsen. Oh, ik weer <lacht> eens op een mooie soepen <lacht> aan het vissen was... door het Zandvoortse zeewater...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 Ik zeg, geef die maanbar een paar, een, een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplazen. In een lange dorp, een paar fijne woarsen, ziet ik was van blaas kind. Kaplazen. Fijne, rubberen kaplaarsen. Met winterkapjes te bijn. Als ze water dicht zijn. Kaplaatsen. Kaap, kaap, kaplaatsen. maar waterdicht zijn. Kaplazen, kap, kap, kaplazen. Maar daarvoor rubberen. Rubberenlazen. Voor mannen zien. Om genade te vissen. En wel waterdicht, trouwens. 65 <lacht> gulden? Dat <lacht> is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubber, lekkende kaplaarzen. kaplaarzen. Je bent toch niet doof, Maar, Kees, ik moet een rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen, ja. steen trek jij maar laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat.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 <laughs> nog steeds hilarisch, dit nummer, maar goed. Uh, we hadden het over, uh, geloof ik, uh, Tino over het uh, geld wat uh, mensen nalaten die overleden zijn en dat daar nog uh, de nabestaanden daar geld uh, voor vangen en uh, toen kwam Frank? de er voorbij, ja. geloof ik. Die, de, die Frank, uh, als Frank komt te overlijden, dan krijgt de familie 17,50. God hoe duurt dat heel lang? <laughs> nou, 17,50 per jaar en dat is dan een beetje, staat een beetje schril contrast met. Uh, met, met anderen. andere. we maken een interessante ja. hey, Jongens, even mijn ja. favoriete koppen. Afgelopen uh, week, je weet, ik ben dol op de koppen. Uh, Kaleman steelt halve kaas. En nee, ja. ik, ik verzamel ze samen met de. Deze vond ik echt buitengemeen uh, intrigerend. Dronken vrouw steelt frikandel, crest in weiland en praat met koeien. <lacht> Briljant. Ja. Ja. Ja. Dus al, maar als dus iemand schrijft dat op... en ik, nou, die gaat Groot, krant. grootste journalist. Donkervrouw ja. vrouw steelt frikandel, crest in weiland en praat met koeien. Een, een vrouw uit Ameloe. Ameloe. Ameloe. Die uh, heeft ergens heeft een auto gestolen. Vervolgens stal ze een frikandel speciaal van iemand... en is met die auto het weiland ingereden... via een uh, verdeelkastje, schampte een boom... en, kwam in het, in, kwam, en stond ze te praat met de koe. Voordat ze, dus ik vrees dat ze enigszins onder invloed was van teen of tander. Daarom had ze die frikandel, denk ik, nodig. Om het uh, oh. alcoholgehalte een beetje te dempen, denk ik. Dan, dat Pratend was... over de frikandel. Ja. Je weet niet wat ja. er met frikandellen kunnen gebeuren. Oh. Nee. Oh, weet dan? iemand van jullie. Jullie weten wel wat Is het frikandel wat, of frikandel? Frikan, het ah, ja. maakt voor jou niet uit. Nee, ik heb ik er heb nooit in mijn uit. leven één gegeten. Tot bij Molly. En Han, die kon het bijna niet geloven. Toen heb ik een halve. Frikandel. Voor het eerst van mijn leven. Half frikandel. Leven. Half frikandel geproefd. En? Geen ja, herhaling. Dat gebeurde niet. Heerlijk. De frikandel. De frik Kijk, ik ga Gerold frikandel. Kijk, uh, uh, je hebt, je hebt, uh, ken je de catamaran of de waterfiets? Ja. Ken je die? Nou, dat is als snack technisch. Natuurlijk. Ja, dat met twee frikandellen naast elkaar. Twee frikandellen naast elkaar met, en, uh, met ja, Dat is ja. de catamaran. Ja. Dat vind ik überhaupt een mooie. Dat is de kapsalon, vind ik ook een mooie. Ja. Maar ken je de Frikandel Retour? Nee? nee. Ach, dat is ook zo mooi. Dat is, dat is, echt, dat is gewoon snackbarpoëzie is dat. dat is op het moment, je weet toch wel dat als moment dat je ergens een frikandelletje haalt... je zit in zo'n lelijk plastic ja. bakje... Ja. en dan uh, gaat hij onder die mayonaise, spuit door... en dan ja. druk je op die knop en dan haal hem zo. Gaat hij de langs. Ja. Ja. En de frikandelretour is dus heen... En ook terug. Het is een Briljant. Oh, retour. Ja, dat is dan ja. een echte Haagse uitvulling. Je ja. mag een frikandeletje retour. En dan, ja. dan weet je man al ja. snackbar die twee keer in de winkel moet met die mayonaise. <laughs> briljant. Dat is bijna ja, te briljant, ja. dus dat is het balletje het ook... mayo en ik wil hem niet zien. <laughs> ja, nee. dus dat ja, nee. balletje ja. mayo wil hem niet zien. En de frikandel ja. retour. Dan <laughs> zit er meer <laughs> mayonaise dan dat je de frikandel ja, ja, hebt. niet is echt snackbar een Snackbar poëstiek. ja. Ik, ja. vind ja. ik vind dat prachtig ja, dat zo is. daar nooit een boekje van gemaakt? Nee, maar ik het wel over na te denken. Ja, ik vond het begrijpen. wel uh, mooi bij die, bij die New Kids. Dat filmpje dat die groter uh, Zegt op een gegeven moment... Hey, Hé Henk jongen, hoezo doe ik een broodje bakbaan en frituur? Dat hoort niet, Henk jongen. Ja. Ja, maar wie is die nou de snackbar? Ja. Ja. Bril ja, dat vind ik ook een hele mooie ja. film. Die New ja. Kids. Ja. De ja. kittoren ja. ook al. Dus de, ja. de Mexicano. hou op met die bagger. Ja. Over, over uh, woordgrappen gesproken. Want... Ik reed, uh, van de week reed ik ook op mijn fiets ergens om een krant op te pikken. En ik denk, wat staat daar nou ineens voor een bouw- en timmerbedrijf? Ik heb nog maar gelijk een foto ja, ja, ja. van geschoten en in de app gegooid. Ja. Maar dat is ook zoiets. Bouw- en timmerbedrijf schoten. Dat moet je ja. toch volgens mij ook niet zijn, denk ik. Toch? Ja. Nou ja, je weet het vaak niet. Misschien heet die man echt zo. Ja. Uh, ja. <laughs> geweldig. Ja. Er komen zoveel... Uh... Ik, ik, uh, ik las. Uh, ja, ga uh, het... oh, ja, gang. Ik las op een appje, dan moet ik hem even zoeken. Uh, ook een, een, een, een, een busje met uh, de tekst erop van. ja uh, nou, er stond een hele grappige tekst op. Oh, dat had erbij moeten zijn, begrijp ik. Dat had er even bij moeten zijn. <laughs> ja, dat ik denk aan Jaap Keesman van vorige week. Ja, piket. Nee, maar het ja. is natuurlijk van dit soort uh, uh, rijschool Remje Rot uit Haarlem. Dat is ook ja. een is natuurlijk. Hoezo rijschool Remje Rot? En in Hilversum heb je glashandel uh, sukkel. Sukkel. Uh, en wat ik ook trouwens weer heel mooi vind... is in, in Hilversum is ook een fietsenzaak die heet Antilopen. Dat ja, is ja. ook op zich ja, een hele het, uh, ja. het logo is trouwens een antilopen. Ja. Maar ja. ik vind het ook wel heel goed. Nee... Um, ja, zoek ik even door, Ger. Ja, ik, ben, ik, ben, joh, ik ben niet zo snel van mijn ding te kijken. Hebben heb jullie het boek van uh, Sturla Pilskok al gelezen, of niet? Van nee. Een, oh, dat is een uh, Noorse uroloog. Die heeft een heel beroemd boek geschreven. Oh. Uh, dat heet De Penis. Ah. Pils Pilskok. Ja, ja, ja, ja. Bierlul. Sturla. Sturla, oh. Sturla Pilskok, een Noorse uroloog. Die heeft het boek De Penis geschreven. Dat is een handleiding voor eigenaren van Pilskok, de Pilskok. Ja. ja, de Pilskok. Dat is ja. een handleiding voor de eigenaren van de Pimelmoos. Ja. Uh, tweederde van de mannen vindt namelijk dat zijn, uh, dat zijn jungle, uh, dat hij te klein is. Oh, tweederde twee van de heren vindt dat zijn penis te klein is. Ja, is ik het weet dit, niet ik de... ga het even van een kleine survey doen hier aan tafel. Ja. Maar en, dat is wel grappig. tweederde van de mannen vindt dat de penis te klein is. Ja. En 85% van de vrouwen vindt het prima. Dus er zit een onbalans in ja, wat wij denken nou te nou weten ja. en wat zij denken ja. te voelen. Ja. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Ja, ik, uh, weet ik ga ja, het boek ja, even bestellen. Ja, je, uh, je wil gewoon weten het, het naadje van de kous weten, eigenlijk. Nou ja, ik weet niet. We zijn niet allemaal, het het het allemaal het zo groot het geschapen het als de Leuningneger, die nu weer uh, circuleert op de app. Ken je die plaatjes van de Leuningneger, of niet? Die nee. duiken overal op. Nou ja, ik zal dadelijk even een klein voorbeeld geven. Maar zo'n, zo uh, weet je, dat je uh, als je gedoucht hebt na het sport, nog wat pinda's van de grond mee kan oppakken, dat wil je ook niet. Dat hij zo groot is, lang is. Oh, nou, dat heb ik ook een keer gehad met een oud collega van mij. Toen ik vroeger bij, uh, bij Sanema werkte, hadden wij een, een voetbalwedstrijdje. Dat is natuurlijk, want je kent elkaar van kantoor. Ja. Dat zal het echt van mijn leven niet vergeten. Wij moesten, wij, ik werkte toen voor de, voor de Story, geloof ik. En wij, waren natuurlijk alle, wij liepen alleen maar op feestjes rond in onze smoking met uh, drank en gedoe. Dus wij hadden niet heel goede condities. Dus toen speelden we tegen Panorama. We zaten in hetzelfde gebouw, dus dat was Panorama tegen de Story. Nou. Uh, dat verloren we geloof ik met 12-1 die voetbalwedstrijd, Maar daarna gingen we met z'n allen gingen we even douchen. En ik had een collega, Arie. Maar we kennen elkaar van kantoor. En ja. gingen we gingen met z'n allen even onder de douche staan... En toen schrokken wij allemaal van Arie. Die rolde van de gardena uit. Zo, goedemorgen. Dat was een, dat was een, dat was een afgeschoten mariniersarm die een handgenaat vasthield. Dat was echt niet normaal. Ja. En dus ja, dat was best wel een zaterdagkrant. Maar niemand, dat ga je, dan, dan, dan draai je toch een beetje af. Dan ga je toch een beetje verstild op je eigen plekje zitten. En uh, Nou ja, ik weet. En toen had de volgende zo. dag, ging dus in het hele gebouw... Dat was dan die radartoren in Schalkwijk, die hele hoge. Ja. Hing, hadden die jongens van Panorama... Voel hem al overal, aankomen, ja. Hadden ze allemaal overopgehangen... Uh, Panorama Story 12-1. stond overal Met andere woorden. Panorama heeft gewonnen met zaalvoetbal van Story. Toen zijn wij omhoog gegaan. Hebben we op elke vloer onderschreven, Maar wij hebben gewonnen onder de douche. Dankzij Arie. Ja. Die jongen heeft nooit te veel aandacht gehad in de kantine. Ja. Ja. Iedereen ja. komt toevallig even langs Ja, ja. ja. ja dat kan je zeggen. Dat, nee, dan nou gebe, nou gebeurt er wel wat. Ja, nee, maar ik ben er best tevreden mee. Ik ook hoor. Ja, ja ik heb ook ja, gelachen. Ja? Nee, ik ook niet. Nee. Ja, prima. Eén nee, dus ja, nee, van nee, nee. ons liegt natuurlijk, want twee derde, één van ons zit te liegen hier. Ja. Nee, want, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Want ik ben vrij eerlijk uh, naar mijzelf. Je, je, je lacht wel. Ja. Ik zal gewoon hier even duidelijk nee. hier afstand van nemen, want uh, ik ben gewoon eerlijk naar mijzelf. Ik ben gewoon tevreden met wat ik heb. Punt. Ah, Klaar. Ja, Fijn goed om te zo, goed horen. Goed ja, ja, vind nou, nou, dat vind ik wel. wel. Je moet ook blijven. Tomgelul. En daar gaat het toch om. Moet blijven met ons Tot blieft de muziek. Ja. Ja, ja, lijkt me een goed idee. Gooi hem er even doorheen. Wat, penis, welke is dat? De penis-song. Ja, ik, ik was even <laughs> aan het kijken. Hé, He, wat? Ik denk dat ik deze doe. Welke? Nou, die ene. Ja. oh die? Ja. I could not load track. Good not Low track. Die titel ken ik niet. Nee. Zal ik dan nog maar eventjes er een erbij gaan pakken, want anders dan... Uh... Is het Harry of niet? Nee. Ik, uh, wacht even. Nou, we hebben nog heel eventjes, want dan moet ik eventjes Can't iets gaan zoeken. bij country uh, Dit is altijd leuk als je dan op een gegeven moment... Dat uh, dat hij dat dan niet doet. Doet hij, de, doet hij niks, uh, Ger? Nee, Wat is ja, dat nou? Zal ja, ja, uh, laat laat ik hem dan niet. maar eventjes uh, iets uh, erbij pakken? Uh, ja, ja, er even nou over. ja, ik heb hier wel een hele goede. Want uh, een uh, dag zonder de Beatles is ook uh, helemaal geen dag... Uh, Beatles is e dat goed. Penny ja, Penny Lane. Lee. Penny Lane er zit een heel verhaal aan vast. De geschiedschrijvers zijn er nog niet helemaal over uit. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want zeker niet. Nee, zeker niet. dat lijkt me niet verstandig niet. met dit uur van de dag. Want uh, schone en vuile doeken in de keuken. Ja, precies. Ik wou het net zeggen. Dat is belangrijk. Ja, dat lees ik ook net. Ja. Nou ja, dat is duidelijk, weet je wel. Dan, dan weet je het maar. Ja, precies. Over de kant nog wel zo gesproken. We hebben nog 10 minuten voordat het elke uh, is. Zes minuten hebben we nog. Heb jij die plaat kunnen vinden he, die je net wilde instarten? Wat zeg je allemaal? Jij die plaat kunnen vinden ja, die, die je net gevonden. wilde instarten? Ja. Ja. Okay. Kan, kan ja. die alsnog ingestart ja, worden? Ja, hij kan alsnog. En, en hoeveel starten? minuten duurt die, Ger? Hij duurt 4 minuten 46. Oh, oh, mooi, goed. dan hebben we tot 4.46 de tijd We Ik kwam de de de op uh, oh. Jijbuis uh, de Bengals tegen met Walk Like an Egyptian. Leuk, hè? Ja, Die. Wat een lekkere Wij hebben eens een keer in de oh, studio donker, gehad, donker. in Pop. Die, die dacht ik je Een muzikale analyse. Nee, maar dat laat ik meer aan jou. Want die bekend. Suzanne Hof. Ik Hoffs. weet gewoon wat ik leuk en wat ik niet leuk vind. Maar... Die Suzanne Hof, die kleine, die zangeres. Ja, die Dorak. Nou, dat was echt een smurf. Ja. Niet normaal. Heel ja. klein. Oh ja? ja? Maar die daarnaast, vond ik een, een heel een mooi gezicht hebben. Over. Ach, die, uh, Ach was een, jij dat? Dat donkere meisje. Ja, Ach, nee. meisje, moet ik zeggen. Ter een, een beetje denken aan Centerfold, we ook een beetje hetzelfde. Ja, ja. ja precies. <laughs> nee, hetzelfde type. Ja. eigenlijk allemaal gebaseerd op een, een driemanschap van een blonde met luf. en het. allemaal honderdduizend. Maar ja, ja. Beste Tino, uh, over Centerfold heb uh, ik nog wel iets uh, gelezen. De dames konden ook echt zingen. Zeker, ja, zeker. Ja, ja, joh, ik heb ik heb, ja, uh, voor Veronica know. heb ik op een eiland met ze gezeten. gingen ze even a cappella. Ja, ja, ja, ja. Nee, die konden het wel. Hoor. Die ja, konden het wel. Die zeker, ja. Het zeker, ja. Jij bent gewoon met de dames op een eiland gezeten. Ja, ik hoor, een blondspot voor Veronica. Onbewoond, ja, op, ja, <tot> een onbewoond <tot> eiland. <echt> <tot> ja, maar Rob, hij had het echt bizar. een eiland We hadden echt een nodig. Geweldig. Ja. Die doet <tot> het ook wel goed, je dat denk je toch. Hè? Ja, ik denk ja. het ook. Hé hey, jongens, uh, mag ik even iets, nog over die, een klein stukje over de buitengriep dan? Maar, uh, de ja, de avondklok. Je he? He? He? Ja? We hebben natuurlijk geen avondklok. Dat best gaat ver. Ik heb een overdagklok. Ja, ik een Nachtklok. In Tsjechië hebben ze dus een avondklok. Uh, en daar hebben ze dus... Een, een man die was daar, ging daar heel goed mee. <lacht> Dat zie ik Eén van ons ook wel doen. Uh, die mocht... Uh, dan mag je gewoon niet meer naar buiten... Uh, na negen uur s'avonds, ja. Behalve als je je hond uit moet laten. Ja. <lacht> Deze man heeft een speelgoedwinkel... <lacht> heeft hier <lacht> zo'n zo plusje nephond gekocht. <lacht> Zo'n keffertje batterijen, ja. ja, ja geweldig. Ja. En die is er de straat mee op gegaan. Ja, die agenten hielden hem aan en die moesten natuurlijk ook zo lachen. Ja. Dat, is, want dat zouden wij ook kunnen vergeten. Ja, ja, ja, ja. Ik ga er even uit om mijn hond uit te laten. Briljant. Ja. Je, had ja. van, oh, Je had van, Samsung. Je had net Samsung meegenomen. Ja. Ja. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja, dat is toch ja ik ja. Vrouw, ja, briljant, ja. vind het fantastisch. Ja. Daar hou ik van. Ja, kan, kan ik al. Ja, jullie zitten al in de overtijd. Maar gewoon er maar in tot aan het nieuws van. Hou eens op met het uittimen. Ja, maakt niet uit. Ja, Welke belang, is het? Heel belangrijk hoor, van een briljant Ja, ja, ja gewoon de straat. <laughs> Wie is dit, uh, Ger? Want dat willen de mensen thuis de, ook weten. De, de Egels. De Egels, de Egels. Ah.